Midden volgend jaar moet het hele arsenaal zijn vernietigd. De Verenigde Staten en Rusland hebben dat vorige week afgesproken tijdens topberaad in Genève. In Amsterdam en Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van het kabinet. Aan de protestmars in de hoofdstad wordt deelgenomen door 2.000 tot 3.000 mensen. De demonstraties georganiseerd door politieke partijen en maatschappelijke organisaties, waaronder GroenLinks, de SP en de FNV. De demonstranten noemen het slecht dat er wordt bezuinigd op zaken als zorg en kinderopvang... maar dat hoge bonussen, belastingontwijking en topinkomens niet hard genoeg worden aangepakt. In Den Haag demonstreert de PVV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Volgens de politie zijn er ongeveer duizend mensen op de been. In een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is bij een overval geschoten. Ook zijn er granaten gegooid. Over doden en gewonden zijn gevallen is niet bekend. Politieagenten arriveerden pas een half uur nadat de eerste schoten waren gehoord. De politie zegt dat de daders een winkel probeerden te beroven. In het winkelcentrum brak paniek uit en sloegen mensen op de vlucht. Het winkelcentrum wordt vooral bezocht door expats en rijke Kenianen. Greenpeace slaagt er niet in om contact te leggen met de actievoerders... die donderdag werden aangehouden in Russische wateren. De actievoerders kunnen nu geen juridische en consulaire hulp krijgen... zegt een woordvoerster. De Milieuorganisatie heeft een brief bezorgd bij de Russische ambassade, waarin ze de vrijlating eist van haar mensen. Op het schip bevinden zich 30 actievoerders uit 18 landen, waaronder Nederland. Ze voerden actie tegen olieboringen door Gazprom in het Noordpoolgebied. Het weer bewolkt, maar ook af en toe wat zon. Temperatuur vandaag rond 18 graden. Morgen eerst wolkenvelden en motregen, maar ook geregeld zon. Dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie. Samen 10 files in Nederland... veroorzaakt door werkzaamheden en aanrijdingen. Op de A1 heeft de brug even opengestaan bij Muiden... en daarom een korte file vanuit Amsterdam bij Muiden. Op de A4 Den Haag Amsterdam... bij Hoofddorp 3 kilometer door werkzaamheden... en op de rijbaan naar Den Haag bij Leidsendam... 2 kilometer door een aanrijding. Op de A12 Utrecht Den Haag is een auto gestrand bij Gouda. Er staat 3 kilometer file achter. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging rond het Kleinpolderplein... zowel op de A13 als de A20 vanwege werkzaamheden daar. De A20 is dit weekend dicht richting Hoek van Holland... vanaf het Kleinpolderplein tot aan het Ketelplein. Op de A28 Hoge Zwolle bij de wijk 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn Arnhem na een aanrijding met knop het Waterberg 2 kilometer... met twee afgesloten rijstroken daar. En tenslotte Zeeland, daar veel vertraging op de A58... bergen op Zoom naar Vlissingen, ook vanwege werkzaamheden... tussen Heinke Sand en arnhem 5 kilometer.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 Dames en heren, welkom bij de Trolls Auto Show. Het auto begonnen, braden jou heen. Ja. Karlau. Eh, Brandsen van Karlaus Magazine. Ja, Hij zit naast me. Karlo. Ja, En, en, uh, en we, we hebben vanmorgen één Odie gezien. Een Odie, Om zwarte. Ja. Maar bah. dit zeiden. Overigens doelen wij daarbij op uh, ons gezamenlijke optreden. Hedenmorgen vroeg. Bij de Droomrit voor het Leven. Iva Driebergen, een fantastisch evenement. 55 exoten die met hele zieke kindertjes... Uh, of hun broertjes of zusjes... een uh, geweldige dag beleven vandaag. As we speak. Ja, reizen door Nederland. Dus wij, wij hopen dat het uh, zo mooi wordt... als dat wij het ze vanmorgen hebben verteld. Ja, Anders ja. hebben we natuurlijk een probleem. Als u oranje Lamborghini Diablo ziet... achter carrière GT's van Porsche... en daarachter weer drie Ferrari's. En een die odie En een? En die Odie. En die Odie R8, Echt? die is matzwart. zwart... Wat een lelijk ding. Enfin, wij hebben vandaag twee gasten. Koen Roimans, ja. general manager bij Bosch Transmission Technology. En dat klinkt heel gek, maar u kent ze allemaal als VDT. Van Transmissie. Ja. Uh, Bosch Transmission Technology. Waarom is het zo gaan heten, meneer Ruimans? Bosch heeft Van Transmissie overgenomen eind jaren 90. Jarenlang de naam Van Transmissie gehandhaafd. En eigenlijk was drie jaar geleden besloten om de naam te wijzigen in... Bosch Transmission Technology omdat Bosch wereldwijd in de automotive en zeker bij de internationale OEM's een hele grote naam is... en VDT wat minder. Dus maar uiteindelijk daar, daar, heeft Bosch gezegd... is het toch logisch dat, om de Bosch-naam te gaan dat gebruiken. Is een OEM? OEM, excuse. OEM's, dat zijn de automobielfabrikanten. Just. Dus Honda, Nissan, GM, ja. Ford Chrysler, noem maar op. Zeg maar, met permissie. Maar daarmee is Bosch wel een, een eigenaar geworden... van cultureel-historisch erfgoed. Want praten wij hier niet over de CVT, de daf de 1958, DAF-600? De, de, de Bretto-aandrijving of wij de praten de en... hier origineel over het Pinterpookje. Ja, juist. Zo kennen we dat nog. Is en, sinds... het, en dat is het pookje, niet als Pieter proxen. Want Portie Duits. Pinterpookje. Sindsdien ja. is er veel veranderd. Ja, kan ja, ik jullie zeggen. <laughs> Als ik mensen vertel dat ik bij voormalig VDT in Bosch Transmission werk... dat het over CVT gaat, hè, mensen associëren dat met DAF... en vragen nou, dan, wordt dat nog gebruikt? Variomatic. Variomatic. Ja. Eh, zie je dat nog? En dan zijn mensen verrast als ik vertel waar het allemaal in zit... en hoe hard het groeit. We zijn ontzettend succesvol. Ik zou het eerlijk gezegd ook even niet weten... Dus het is een ongetwijfeld een omissie in mijn kennis, maar... Uh... Help ons eens verder. Waar ja. komen dat wat u noemt? Ineens alle OEM's, al die automobielmerken. Passen die continu variabele transmissies toe van Bosch Transmission Technology, BTT? Nee, okay. eh, een aantal wel. Mm -hmm. Als je naar automatische transmissies kijkt. Eh, automatische transmissiemarkt. Dan was CVT vroeger een kleine speler. Ja. Maar tegenwoordig gaat ongeveer 20-25% van alle automatische transmissies zijn CVT-transmissies. Dat meent u. Zoveel. U moet denken aan um, 10 miljoen automatische uh, CVT-transmissies per jaar, ongeveer. En dat is 25% procent van de automatische transmissies. Ja. En welke auto's rijden daarmee meer rond? Ja. Dat is natuurlijk uh, dat ik wel, weet, de logische ja. vraag... Heel veel Japanse automobielfabrikanten ja, rijden ermee ja. rond. Nissan, Toyota, Honda, Suzuki en Mitsubishi. Uh, Hyundai heeft CVT-modellen. Um, Renault heeft CVT-modellen. Ja, ja. met, met name de Japanse OEM's. En ja. dat is met name Japan waar CVT in eerste instantie een enorm succes is geworden. Maar voor de goede orde, uh, VDT of Bosch bouwt niet de bakken, maar alleen de... De duwbanden, hè? die stalen. Wij bouwen alleen de duwband. Ja. En dat is heel bijzonder. Zeg maar de Jaretel van vroeger. De charretellen van vroeger, ja. Ja, ja. ja. ja, ik vind het, dat klinkt wel denigrerend. Nee, maar, maar het, het is het niet, al al dat vind we, wanneer wel vermoeid. Ja, ik denk, de We weten, het waren, het waren bussen waar die, waar die, waar die hè, dat is het, het, het continu, je hebt twee, uh, twee wielen, daar draait een band tussen, of een duwband, en die varieert in, uh, in diameter, hoe ja, lang je uh, een bepaalde versnelling nodig hebt. Hij wordt kleiner aan de voorkant en groter aan de achterkant, als je, als je, als je, als je korter rijdt of andersom. Nou, dat is... Het verhaal, toch? Dat is het principe. Okay, en nou, die die band die, is nu een duwband geworden. Wij hebben die charretel door de jaren heen veranderd in een metalen duwband. Ja, en ja. het bijzondere van die metalen duwband is... Um, als je een paperclip drie keer buigt, ja, dan breekt die. En we hebben een metalen duwband... Um, en met zoveel duizend toeren per minuut keer 100.000 kilometer... heeft dat ding natuurlijk een extreme vermoeiingsbelasting ja. En hij moet ook dat koppel van die motor overbrengen. Ja. En wij zijn in staat om duwbanden te maken die het overleven. Die dat doen. Onze duwbanden overleven meestal de levensduur van een auto. En dat is omdat jullie op een gegeven moment van... Uh, wat zal het zijn geweest, rubberachtig iets, naar staal zijn gegaan. Hè? Ja. Want, want ik weet nog, in mijn jeugd, en dat is al even terug... ik geef het toe, ik geef hem je bas... Uh, daar had je dus de, inderdaad de oude Ryomatic, uh, band die gewoon niet meer dan 1100 cc aankomt. Want dan trok je hem kapot. De DAFjes. Ja, maar die metalen doelband kan veel meer uh, koppel mm -hmm. uh, aan. Uh, 300, 400 newtonmeter. Uh, daar wordt hij voor gebruikt. Hè. Audi A6 rijdt rond met de uh, Multitronic CVT. Ja, uh, kleinere Audi modellen rijden rond met de uh, Multitronic... de Nissan Murano, uh, 3,5 liter... Uh, wat Auto grote, eh, erom met dingen. CVT. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen... Um, het grootste volume gaat naar de wat kleinere modellen. Ja. Ja. Nu maar komt de, een hele markt los met elektrische auto's. En de Japanners die zijn er heel goed in. Over het algemeen zijn er dingen die hebben hoog koppel... want het zijn elektromotoren. Kun je daar nog een, een CVT in koppelen? Eigenlijk niet, want het heeft het niet meer een versnellingsbak nodig. Dus de hele elektrische markt gaat u volledig missen. Er is nog niemand die weet hoe de topologie eruit gaat zien van eh, eh, elektrisch aangedreven auto's. Alle automobielfabrikanten, alle transmissiefabrikanten... zijn ontzettend druk bezig om na te denken... wat is verstandig en hoe gaat dat eruit zien. En ja. niemand weet dat nog. Wij zijn ook aan het kijken, wat kan CVT daarin doen? Maar ik wil nog even iets zeggen over die duwband. Want het bijzondere aan die duwband is... en dat is echt iets waar we in Nederland trots op mogen zijn... is dat niemand hem kan maken... En zijn Chinezen en Koreanen en Japanners, en die hebben het allemaal geprobeerd nee. en die zijn allemaal gefaald. Kijk. En ons lukt het wel. En nog steeds. En die concurrenten, die kunnen natuurlijk prima een auto kopen, transmissie eruit, duwband eruit, materiaal kijken, design kijken. En dat hebben ze allemaal gedaan. En maar toch lukt het niet, niet. En lukt ze niet om een band te maken. En wat is dan het geheim van de smid? Het geheim van de smid. Is het Chinees graag? Het geheim van de smid is. Um, niet dat wij zo heel veel meer briljante mensen hebben... maar wij zijn ook door schade en schande wijs geworden. Ja. Mm -hmm. um, het is een combinatie van maatvoering, combinatie van warmtebehandeling... combinatie van afwerking. En het zit in zo oneindig veel kleine details... en, en wijsheid en ervaring. Dat krijg je niet zomaar eventjes um, als buitenstaander gekopieerd. Ik vraag mij één ding af. U, u, u bouwt die duurband, en dus heel veel, om het zo maar te zeggen... Ja. Kun je daar nog in, in, kun straks, je daar heel nog heel in innoveren, of niet? Of, of is het gewoon nu, dit is het kunstje... en hier proberen we zoveel mogelijk van te verkopen? Wij hebben in Tilburg ongeveer 130 man zitten bij de afdeling ontwikkeling. Die elke dag ontzettend hard werken om die duwband beter te maken. Okay. Al die automobielfabrikanten tegenwoordig zijn maar met één ding bezig... en dat is met CO2-reductie. En het meer efficiënt ja. maken van de auto, het reduceren van verliezen. Dat doe je niet alleen door te focussen op de motor... maar ook naar de... Transmissie, mm -hmm. moet je kijken. Mm -hmm. um, in de transmissie gaat natuurlijk ook energie verloren. Uh, er gaat natuurlijk ook energie verloren in de duwband. Dus wij kijken elke dag naar betere materialen, beter design. En uh, nog betere afwerking, kunnen we hem iets lichter maken. Ja. Al mogelijke manieren. En elke twee tiende procent efficiëntieverbetering die wij in die band kunnen stoppen, wordt met een feestje uh, begroet. Ja. Dat begrijp ik, ja, precies. Ja. Dus ja. wij zijn, we hebben dan een hele uitgebreide product rood met innovaties. En eh, heel veel ingenieurs en hoogopgeleide en ervaren mensen... die elke dag bezig zijn om te kijken, hoe kunnen wij hem beter maken? Nou kan je ook andere toepassingen bedenken voor dat hele CVT. Alles wat je wil laten draaien, wil laten versnellen. Met, eigenlijk met een, met een klein debiet. Daar zou je, je zou wasmachines van de, de, de, de andere dochter, Bosch, bijvoorbeeld kunnen gaan uitrusten. Wasmachines. Ik, ik wil Bonneus. eerlijk toegeven dat ik zelf concreet nog niet eerder wasmachines heb gedacht. Maar we hebben wel gekeken. Bijvoorbeeld naar windmolens of liften, sneeuwscooters. Je kunt allerlei dingen voorzien. Je kunt ook tweewielers bedenken. Als je naar Azië gaat, dan zie je miljoenen scooterachtige ja. dingen rijden. Hoe ja. kun je daar niet een duwbandje in stoppen? Um, die, de, de applicaties van sneeuwscooters of tractoren heb ik ook naar gekeken. Um, en windmolens, die hebben één nadeel. Um, en dat is de aantallen. Als je met ja. grote OEM's praat, ja. automobielfabrikanten praat... praat je meteen over series van 100.000 stuks... of een paar honderdduizend stuks. Als je met windmolens ja. gaat winkelen... Handjevol. ben je met 400 ja. banden klaar. Ja, dat ja. Ja. Maar vruchtdragers bijvoorbeeld groetbanden. Ja, u zegt van, we kunnen 400 newtonmeter maximaal kwijt op die duwband. Dat ga je dus ook niet halen met hele grote, uh, grote trucks... en dat soort uh, toestanden. Ja, laat ik daar het volgende van zeggen. Wij... Um, wij groeien zo hard in onze core business, namelijk de automarkt... Ja. En dat wij eh, weliswaar bij tijd en weile gesprekken hebben over andere applicaties. Mm -hmm. Maar dat we na enig nadenken zeggen: en kom, we hebben nog zoveel werk te doen en zoveel kansen ja. in onze bestaande markt... houden we even hierbij. Dat we het even hierbij houden. Ja. Maar u heeft een roeskoop over 10, 15, 20 jaar. Wij natuurlijk. Een van de belangrijke elementen daarin is hoe gaat de auto van de toekomst eruit zien. Ja. En daar kijken wij naar. Wij, wij praten nu met automobielfabrikanten natuurlijk ook over de toekomstige generaties. Hè. Je moet ingedesigned worden. Wij praten nu met automobielfabrikanten over de transmissies eh, voor het jaar 2020. Mm -hmm. Wat zijn dan de eisen? Waar moet ik ja. op rekenen? Um, en dus wij kijken met een lange horizon vooruit. Ik, er komt mij toch één vraag op. Wij lezen als, als autopers over... Zeven traps, uh, transmissies, acht, negen, er zit al geloof ik... Tientraps. Tien Hildijk traps. komt onder binnenkort met traps. Hildijk, aan. zeg Mario Vos, die weet dat dan weer natuurlijk. Uh, Zo'n allesweter is dat. Maar dan, dan moeten jullie toch uh, in Tilburg denken van... nou ja, uh, laat ze lekker met tien traps komen. Feitelijk zijn het aantal trappen wat wij hebben zonneindig. Dus wat zitten ze nou te prutsen? Ander, an, ik kan hem ook anders stellen: die, die allernieuwste generaties uh, transmissies van Audi, van BMW, noem maar op. Is dat niet toch een beetje een bedreiging voor VDT? Wij, wij kijken um, natuurlijk naar wat er gebeurt: 7, 8 traps, 9 traps, 10 traps. Ja. Um, wij denken dat elk, dat er voor elk segment zijn eigen oplossing heeft. Om nou in een auto met een 1,2 liter benzinemotor... een 10-traps automaat te stoppen... Is dat wel. lijkt me niet zo voor de hand liggend. Iets anders is nog, dat ik ook even praktisch denkend... als je naar de sturing kijkt van zo'n 7, 8, 9-traps automaat... dat wordt ook nog best complex. Ja, ja. en jullie, jullie bak is, is eigenlijk van huis uit vrij simpel. Klein, licht, Klein simpel, efficiënt... Ik ga jullie heel even onderbreken, want er is nieuws. Daar gaan we even, even naartoe komen. Zo weer terug bij Koor Roy, want van, van Boys Transmission Technologies. Want PvdA-leider Dierik Samson die heeft op de ledenraadpleging in Zwolle gereageerd. Op de uitspraken die Halber Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, eerder deed. Over het sociaal akkoord. Want die zei namelijk dat sociaal akkoord is niet heilig. Wilco Boom is uh, verslaggever van NOS Journaal en die zit in Zwolle. Uh, Wilco, wat heeft Samson gezegd op die, uh, op die ledenraadpleging in Zwolle? Ja, Samson heeft hier duidelijk gemaakt dat de afspraken uit het uh, sociaal akkoord wat hem betreft staan als een huis. En dat het ook niet de bedoeling is om daaraan uh, te gaan vertimmeren. Um, natuurlijk, op punten en komma's kan er altijd nog wel iets uh, geschoven worden. Maar de hoofdlijn, die blijft overeind. De afspraken over flexwerk, over de WW uh, en, en dat soort dingen, die moeten allemaal blijven zoals ze zijn. zei uh, Samsom hier net voordat hij naar binnen ging tegen de verzamelde journalisten. Luister maar. Goedemiddag. U heeft gehoord wat Zijlstra zei over het sociaal akkoord. Wat vindt u ervan? Kijk, het sociaal akkoord is voor ons een stevig fundament. Waar we samen met werkgevers en werknemers een draagvlak voor de verandering op de arbeidsmarkt hebben gerealiseerd. En het is volgens mij ook een heel stevig fundament om ook in de politiek een breed draagvlak te vinden voor die hervormingen. Bespreekbaar om het uh, weer open te breken? Volgens mij is dat uh, volstrekt voorbarig. Het is een stevig fundament en volgens mij is het ook de mogelijkheid om verder daarop te bouwen in de politieke arena om dan gezamenlijk eruit te komen. Als werkgevers en werknemers dat samen kunnen, dan moet de politiek het ook kunnen. U zegt voorbarig, daarmee doet u de deur dus niet dicht? Ja, ik doe nooit een deur dicht, de deuren staan bij ons altijd open. Maar weet dat voor ons die hervormingen zoals in het sociaal akkoord zijn afgesproken niet voor niks met werkgevers en werknemers zijn afgesproken. Dat is belangrijk. Dat creëert draagvlak, dat maakt ook dingen mogelijk. Daar moet je niet van afstappen. Het is dan onwaarschijnlijk dat het opengebroken wordt? Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, ja. Maar, maar werkgevers en vakbonden maken zich al zorgen na de uitspraken van Zelstra. U zegt aan het sociaal akkoord gaan we niet tornen? Nee, er is geen enkele reden voor zorg. Uh, wat we nu moeten doen is voortbouwen op dat mooie fundament... wat gelegd is in dat sociaal akkoord, in de politiek. Werkgevers en werknemers kwamen eruit. Dan gaat de politiek, politiek dat ook lukken. Wat vindt u er eigenlijk van dat uw coalitiepartner Zijlstraat de deur openzet om wel te gaan morrelen aan dat sociaal akkoord? Volgens mij met hem gevraagd of, uh, op, een, op een manier of het heilig was of iets dergelijks. Misschien heeft hij iets met dat woord. We zijn het erover eens, dat sociaal akkoord dat staat. Dat is een goed fundament wat werkgevers en werknemers met elkaar hebben afgesproken. Daar kunnen we op voortbouwen in de politiek. Maar wat hem betreft is het heel erg bespreekbaar. Om om afspraken te gaan veranderen... om een meerderheid voor voorstellen in de Eerste Kamer te krijgen. Zo heb ik dat niet gelezen. Als de vvd nou zegt we laten het sociaal, sociaal akkoord overeind... maar we willen bijvoorbeeld wel bepaalde maatregelen sneller invoeren. Wilt u daar dan over praten? Ik zou niet weten welke maatregelen dat zou moeten zijn... want bij het ontslagrecht kan het bijvoorbeeld niet... en bij de WW zou het zeer onverstandig zijn. U wilt niet morrelen aan het sociale akkoord. De VVD vindt dat best bespreekbaar. En u bent verder lekker samen aan het regeren? Ja, het gaat hartstikke goed zo. Nee, de, kijk, ik snap best wat u vraagt. Maar op die manier hebben we er helemaal niet met elkaar over gesproken. En op die manier stond Halbe Zijlstra vanochtend ook niet in de telegraaf. Hij had u van tevoren ook even gebeld om te vertellen dat hij dit ging zeggen? Precies. En wat dacht u toen? Zoals altijd houden we elkaar goed op de hoogte. En wist ik dus gisteravond al wat er uh, gezegd zou zijn. En wat dacht u toen u het hoorde? Fijn, deze, deze steun van de VVD. Ik was niet verrast. Want ik, ik zag de vraagstelling en ik zag ook het antwoord wat erbij hoorde. Nou, Samson doet dus duidelijk alsof hij allemaal niet verrast was... door de uitspraken van Zijlstra. Alsof hij het ook helemaal niet erg vindt. En wat hem betreft staat dat de sociale akkoord dus nog steeds overeind... en gaat daar niet aan gemordeld worden. Dankjewel. Welkom ook in Zwolle. Terug naar de Tros Autoshow. Koen Royman, General Manager bij Bosch Transmission Technology, is bij ons. We gaan hem zo nog even verder uithoren over die continu variabele transmissie. Eerst Mario Vos, autojournalist. Want die heeft gereden, Mario, als eerste Nederlander... met de nieuwe Alfa Romeo 4C. Dit nee, dat is, dat is geen CVT. geen En je zou bijna denken, er zit niet eens een uitlaat onder. Maar dat zat er toch echt dan nee, wel onder. Dat Een sport uitlaat. Yeah. Waarvan ik eigenlijk al meteen moet zeggen... dat je het beste in Nederland maar niet kunt nemen. Want uh, de hele buurt wordt wakker als je de auto straks morgens. En... Uh, die Alfa 4C is ook gemaakt voor track days, zoals dat heet. Mm -hmm. En uh, in de Nederlandse circuits uh, kun je dan ongeveer drie rondjes rijden en dan word je er weer afgejaagd. Omdat de uh, geluidsnormen ja. dan worden overschreden. Ja, dat is echt een herriebaggie. Ja, dat, uh, dat zou ik zou, zou niet aanraden dat uitlaatje. Maar, dus, maar, maar het klinkt fantastisch. Het klinkt maar je hoort het zelf. Ja, maar, ja, maar, maar, maar joh, uh, de Alfa Romeo 4C is de lang beloofde eigenlijk opvolger van de GTV. Ja, Hè, zo nou. heet hij. Ja. Nou, in ieder geval een, een compacte, uh, snelle coupé. Ja. En uh, eindelijk weer een echte Alfa. Ja, ik of vind niet? een fantastisch autootje. Ja. Ik heb echt uitgebreid gereden, Niet alleen op circuit, maar ook op de openbare weg, 100 kilometer. En uh, het, is, uh, het is een fantastisch autootje om mee te rijden. Wat maakt hem fantastisch? Maar je zegt autootje, het is klein. Ja, hij is klein. Hij is 4 meter. Ja. Hij, hij ziet er wat groter uit, maar hij is echt laag. Hij is één meter achttien hoog, 4 meter lang. Hm. En hij weegt slechts 900 kilo. En dat maakt het fantastisch. Want alles wat je aan gewicht uithaalt... dat krijg je aan rijplezier terug. Want het reageert lekker op het stuur. Heel alert op het gas. Er zit maar een relatief kleine motor in. twee 2 liter 4 cilinder. Wel weer met bovenlichte lockassen. 240 pk. Achterwielandrijving? Achterwielaandrijving. Eigenlijk is het dus in de was gekrompen 8c. Maar dan 4 cilinders minder. Ja, ja, kan maar de je je motorlijk achter je in plaats van ja, ja, voor je. Dus. Precies. Ja, precies. En zeker zo verrassend is de prijs. Ja, hij is echt uh, eigenlijk is hij gewoon goedkoop. Hij kost nog geen 60.000 euro. Oh ja, je doet alsof het niks. Nou, zeg. maar als je dat, je dat vergelijkt moment... met, met de enige echte concurrent op dit moment... dat is dat de Lotus Exige... En die kost anderhalf ja. keer zoveel. Die kost okay. 92.000 euro. Dus. En okay. de Hyundai Veloster, die zit er ver onder. De favoriete <laughs> ja, auto ja, van Carlo. <laughs> ik, zit, ik zit even, even te denken... De Subaru BRZ, die zit er al Subaru BRZ die Ja, dat is 45 echt een compleet zo. andere league, Oké, okay, okay, toch wel. Dit is echt... Ja. Wel, wel, wel, dit dit je echt zie de, jij als de, je zonder prijs... Het rijt tot de essentie gereduceerd bij de Alfa. Hij is licht, hij is snel. Er zit ook geen luxe in. Nee. Je, moet, je, je kunt de radio en de airco en de elektrische spiegels er gratis bij krijgen. Maar standaard zit het er niet in. Oké. Okay. Allemaal oh, oh, voor gewicht, okay. Gewoon omdat hij wel lekker is. En het is heel sober van binnen. Er zit ook maar een klein, uh, klein instrumentenpaneeltje in. Dat is elektronisch helemaal. Dus alles wat op dat kleine paneeltje, net als in de autosport eigenlijk, wordt dat... Uh, hm. Komt het op die display, komt er al die ja. informatie op. Het uh, ja, dus, uh, is van voor de 80e dus, Jij bent om. Dit is gewoon echt weer eens een product van Alfa Romeo. Ja, laten zien wat ze kunnen. Dit is echt wel de auto waar we heel lang op hebben gewacht. Ja. Dus niet voor dagelijks gebruik, want uh, je kan er uh, één flinke weekend als in. Handbraadje alleen, <laughs> zal ik maar zeggen. De, burenherrie. En dan, ja. ja, de burenherrie. Maar dat zou dus je ah, kunnen okay. oplossen met de standaard uitlaat natuurlijk. Ja. Die, ja, maar dan is het minder stille. leuk natuurlijk, hè? Maar wat gaaf dat Alfa weer dit soort modelletjes gaat ja. maken dus. Want... Ja, dit is de voorbode van wat er allemaal aan nieuwe producten van Alfa Romeo gaat komen. Dit is de auto die de weg gaat bereiden voor het merk. Ik. Wanneer, wanneer, wanneer, wanneer kunnen we hem kopen? Uh, hij is nu al te bestellen. En dan moet je zes maanden wachten. Want hij wordt uh, met de hand gebouwd in uh, Modena, in de fabriek van Maserati. En uh, de eerste exemplaren zijn al verkocht. Dat is een launch edition geweest, maar die, die waren al ver van tevoren besteld uiteraard. En uh, als je hem nu bestelt, dan rij je dus in maart. Dan je precies op tijd voor het voorjaar weer. Nee, ja, ja, ja. En dan heb je een leuke auto, want het ziet er ook wel maar helemaal niet aardig uit. Echt, buitengewoon smakelijk uit. Ja. Het, is, het rijdt voortreffelijk. Ik zag op Facebook, jij hadden foto's met alleen rode exemplaren. Maar ik neem aan dat je ook wel meer kleur kan krijgen. Uh, ik heb ook nog een klein stukje op het circuit gereden met een grijze. En? Maar ik vond de rode mooi. Ja. Nou, voor nou moet gaan gaan. rood. Ja, natuurlijk. Ja. Zullen we dadelijk het geluid nog één keer laten horen? Ja. Ja. Regie kan dat? Kan dat even? De, die kan ik nog even in. Ja Project. 19 jaar 60 jaar: Het is een ja, de grote broemvlieg die je in je ja, kamer ja, zit. Het is wel toegestaan voor de Nederlandse wet, die is uitlaat geluid. Je wordt er gek van je binnen zit. Ze meten dat op een rare ja, manier als je voorbij rijdt met 50 kilometer per uur. Maar het is een leuk, leuk autootje voor erbij of voor jonge lui die. Ja. Ik kan ook niet maar die moet snel zijn, maar er worden maar 3500 per jaar gebouwd. Oké. Okay. 3500 per jaar. <coughs> en dus Koen Roy, mans is geen CVT. Nee. Komt dat nou? Ja, Dit is wellicht niet uh, onze doelmarkt. Wij zijn gericht uh, op comfortabel rijden, op zuinig rijden ja. en niet op uh, de raceervaring. Nee, nee, nee. Alhoewel, Koen komt de oude man weer. Ik heb ooit een meneer Koolthard horen zeggen... voor een groepje journalisten... van dit is een prima bak voor mijn Formule 1 auto. Maar je had jarenlang bij ons in de hal... een Formule 1 auto staan waarin ja. hij gereden heeft. Uitgerust met CVT. Ja. Destijds verboden, want hij reed per ronde een seconde sneller. Ja, en de autosprojectbond wist niet wat ze ermee aan moesten. Toen hebben ze dat soort bakken maar verboden. Ontzettend jammer, ja. ontzettend jammer. Maar de auto bestaat nog, is te bezichtigen in het DAF-museum. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. En dat reed dus met een volledige duwband uh, continu jouw transmissie. Ja, ik, moet er, ik, ik zal eerlijk zijn. Hè, dat mm. was geen serie duwband. Die nee. hebben wij niet in aantallen gemaakt. Die ja. hebben wij voor deze uitvoering speciaal gemaakt. Ja. Maar daar reed je perfect mee rond. Ja, dat kan natuurlijk, dan kan je veel meer koppel kwijt. Dat begrijp ik ook. Maar dan gaat hij alleen iets minder lang mee. Maar ja, dat hoeft in een Formule 1 omgeving ook niet. Ik ja, wil nou, even dat, uit... dat was wel grappig. Ja. Dat Die auto, uh, die is er dan weliswaar nooit gekomen. Maar hij rekende wel in één keer af met dat... ...beperkte nut van een CVT... De, de, de, he, ...want het was echt boven de 1200 of 1400ste zee, ...dan kon het niet meer. Nou, dat was, dat was met die Formule 1-auto ja. wel klaar, die, dat gerucht. Ik wil even naar wat jij eerder zei... ...dat integreert me toch, he, uh, VDT, Van Doorne, uh, DAF... ...dat waren toch, he, dat is ja. Nederlandse heritage... Nu is, het, ...Nu is het Bosch en ik hoorde net tot mijn vreugde... ...130 man op de R&D... Hoe, ...hoe Nederlands zijn jullie nog of hoe Duits ben je geworden? Kunnen wij uh, nog trots zijn? Wij, wij, wij, <laughs> alle, wij hebben echt alle reden om trots te zijn. Mm -hmm. We hebben alle reden om trots te zijn. Um, ik vind het echt heel bijzonder. Van Doorn is daarmee begonnen. Die man had een briljant idee. En die heeft eigenlijk tegen de stroom in... heeft hij jarenlang volgehouden. Want de eerste jaren van de CVT waren echt moeilijk. Ja. En ook de eerste jaren van de metalen doelband waren moeilijk... We hadden allerlei berekeningen gemaakt wat dat ding zou moeten kunnen. En, en eh, die band hield zich in het geheel niet aan onze berekeningen. We zijn jarenlang bezig geweest om het ding zo betrouwbaar te maken als dat hij nu is. En als die eigenwijze mensen in Tilburg niet jarenlang daar ontzettend hard aan gewerkt hadden, waren we nooit zo ver gekomen nee. als nu. En nu 25% van alle automatische transmissies zijn CVT's. Nee, dat is duidelijk. Maar mijn vraag was een hele andere. Hoe Nederlands is het bedrijf nu nog? Wat mogen jullie nog zelf? En in hoeverre loop je aan de duwband van de. <laughs> aan de duwband eh, <laughs> wow. van de Even een minuut over Bosch Bosch is wereldwijd een ontzettend groot bedrijf, wereldwijd de grootste toeleverancier in de automobielindustrie met zich over de grote 6, 37 miljard omzet uh -huh. in de automobielindustrie. En dat is natuurlijk echt bijzonder. Dus wij zijn blij dat we deel uitmaken van dat Bosch bedrijf. Ja. Uh -huh. Want die levert ons ontzettend veel know-how, ontzettend veel ervaring. Ja. En je moet ons aan tafel bij klanten. Als ja. je he, met je Bosch businesskaart kom je bij elke automobielfabrikant aan tafel. Dus wij zijn blij dat we een onderdeel zijn van dat concern. Ja. En we zijn jarenlang door diepe dalen gegaan... onder andere vanwege de kwaliteitsproblemen die we hadden... en de moeite die we hadden om het product zo te ontwikkelen tot het stadium waar we nu zijn. En Bosch heeft daar jarenlang achter ons gestaan en ons gesteund. Dus die hebben een van huis uit Nederlands product, een Nederlandse vinding, tot in, ja, tot in het perfecte weten te. Uh... Ja. Ja. Dus wij zijn gewoon hartstikke trots... als wij uh, daar in de buurt van Tilburg rijden... en daar dat, dat pand in, uh, in de berm zien liggen. En, en dat is vooral Hollandse glorie voor Tilburg wordt een beetje autostad. Een Tesla komt er naartoe om dingen in elkaar te zetten. Ja. Uh, uh, jullie zitten daar met, met, met de transmissietechnologie. Het, het, het moet niet gekker worden. Het zuiden van Nederland wordt eigenlijk een beetje... het, het zuiden van Duitsland qua automobielindustrie. Zo maak ik het horen. Zijn was, al, toch? En zijn jullie al in Helmond op de Autocampus geweest? Ja. Nee, dat vinden wij heel ver weg. Wij nou, komen ja, namelijk uit het westen. Volgens mij niet. dat is uh, Ongeveer 10 minuten rijden. 10 rijden. We, gaan, we moeten helaas afronden. Koen Ruijmans, hartelijk dank. General Manager van de Bosch Transmission Technology... om je licht te laten schijnen op die continu variabele transmissie CVT. Kom je dus echt erover al tegen. Mario Vos, dank voor je komst om te vertellen over die 4C. Ja. Het blijft een straf, autojournalist zijn. Ja. Hartelijk dank. We zijn er volgende week weer. Jullie krijgen allebei de Tross Auto Show Mok uitgereikt. Voor vragen uh, op Twitter en op Facebook altijd te bereiken. En de opmerking kunt u sturen naar autoshow.tros.nl. Straks de collega's van Opium...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 van de medewerkers. Tot zover. ANWB Verkeersinformatie files op de A4 Amsterdam richting Den Haag na een ongeluk bij Leidschendam 5 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Door werkzaamheden op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Op de A28 van Hogeveen naar Zwolle bij de Wijk 2 kilometer. En op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen bij arnhem 5 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, opium voor kunst en cultuur op Radio 1, live vanuit het Grand Café van Theater de Lamar in Amsterdam. Kom even langs, als u ziet, tot half vijf. Gesprekken hier aan tafel, zoals met schrijver illustrator Cipostuma. en illustrator Sipostuma Postuma. de overzichtstentoonstelling in Den Haag en een vrij boek over zijn werk zijn de aanleiding. Verder, Jean van der Velde, die verfilmde Hoe Duur Was de Suiker? Hij is straks hier. Iedereen van dit Huis over haar twee lijkt dementie en dan. In de virtuele vitrine, Erik Varson Morel over een stofballetje en een gitaar. Janke Dekker en Theo Nederland over voor Liza Minnelli en Judy Garland en de live muziek is als een lawine van schoonheid het Avalanche Quartet. Shall shall I say is ja, goede vraag. Als een cliffhanger niet maar. Uh, wilt u reageren? Opiummetavro.nl of Twitter naar de redactie. Uh, Haak je opiumavro of naar mijzelf? Haak je Hans Opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht een stel afgerichte apen zou het nog beter doen zei Johannes van Dam ooit over een Amsterdams restaurant. De culinaire criticus van het parool schreef zijn recensies met een fileermes en hij kon vernietigend zijn, maar ook het tegenovergestelde als er hier niet veel snel, uh, snel veel sterren vallen dan weet Michelin niet waar het mee bezig is einde citaat. Van Dam overleed deze week op 66-jarige leeftijd de uitdrukking over smaak valt niet te twisten was absoluut niet aan hem besteed. Kastelromans worden honderd keer zo veel van verkocht als van een roman van Havid Bouazza, zo is het nu eenmaal. Smaak is niet een kwestie van meerderheid of van democratie. Van Dam's favoriete maaltijd bestond uit aardappelpuree, rauwe andijvie en een gehaktbal. En jammer dat, dat dat krokettenboeken nooit zou komen. Een andere gevreesde criticaster ging eveneens heen deze week. De Duitse literatuur Marcel Reich-Ranicki stierf op 93-jarige 93 leeftijd. Zijn mening had zoveel invloed dat hij de literatuurpaus werd genoemd. Het succes van Margriet de Moor en deze Notenboom in Duitsland is mede aan hem te danken. Auteurs die in het buitenland sowieso het goed doen. Zo werd het volgende verhaal van Notenboom in 31 talen vertaald. Maar hij moet zijn meerdere erkennen in Herman Koch. Diens Het Diner is het meest vertaalde Nederlandse boek ooit. In 33 talen kun je de ontmoeting tussen twee stellen... in een Amsterdamse restaurant nu meemaken. Zoals in het Ethiopisch, het Bulgaars en het Litouws. En verder krijgt het boek ook een Amerikaanse verfilming. Actrice Kate Blanchett, die nu schittert in Blue Jasmine van Woody Allen... die gaat met deze film haar regiedebuut maken. En Herman Koch is blij dat het een vrouw is. Zo'n zo boek als het diner wordt uh, wel eens van gezegd dat, dat de vrouwenpersonages wat minder uit de verf komen. Om maar wat te zeggen. En dan vind ik het wel iets hebben als een uh, vrouwelijke regisseur uh, hier iets in ziet. Welke acteurs in de Dinner gaan spelen is nog niet bekend. De Nederlandse verfilming met Daan Schuurmans en Kim van Kooten. die komt in november in de bioscopen. Het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, Blue nummer 3... is bij de restauratie overgeschilderd met een verfroller met acrylverf. Nou, Dat wisten we al, maar doordat de Volkskrant deze week het rapport lekte... waarin dat staat, ligt het nu op straat. Zeer tegen de zin van de gemeente Amsterdam. Want die maakte ooit een deal met restaurateur Goldreier... om diens reputatie niet verder te schaden... en het onderzoeksrapport niet openbaar te maken. Maar kunstkenner Jim Lamoree begon een rechtszaak en hij won... En nu vreest de gemeente Amsterdam de toorn van de erven Goldrayer inclusief schadeclaims. Goldrayer zelf is inmiddels overleden. Hij restaureerde op geheel eigen wijze het doek van Barton Newman... dat in 1986 door een, ja, een, een iets wat gestoorde man... in het stedelijk aan de repen werd gesneden in het, uh, in het museum. En Jim Lamoré weet wel hoe het in het restauratieatelier... zo uit de hand kon lopen. Hij zei dat hij die scheuren had, uh, had genaaid... en vervolgens met 2 miljoen stippen, had stippen rood had opgevuld. Maar ik denk dat hij... niet over het resultaat tevreden was. En vervolgens de verf, verfroller heeft gepakt en er toen over die verf van Newman eh, is gaan schilderen. Ja, creatief met verf. Het veelbesproken schilderij van Newman is overigens niet te zien in het uh, stedelijk dat morgen precies een jaar weer open is. Het stedelijk museum houdt het liever in depot. Koning Willem-Alexander maakte deze week in de troonrede... die hij uitsprak namens het kabinet geen punt van cultuur. Maar de koning van het levenslied, Frans Bauer, die maakt, doet dat wel. Volgens hem moet er een kwotum komen voor het Nederlandse lied op de radio. Lijkt me een goed idee. Wij zijn erg voor een maximum, maar we vrezen dat Frans eerder... aan een minimumquotum denkt. Veel landelijke zenders ontwijken Nederlandse muziek... en kiezen te elitair, zegt Bauer. En als je dan kijkt naar het buitenland, bijvoorbeeld een land als Frankrijk... daarin wordt gesteld dat, dat uh, liedjes die gemaakt zijn op Nederlandse bodem... Nederland, of tenminste, Frans-Talig, dat die ook zeg maar een plek moeten krijgen in het uh, radiobestel. Uh, volgt u het nog, Franse zenders, Nederlandse bodem. Oh, ik denk dat Frans dit graag wil. Come on, stop us. Shorts op de Nederlandse radio. Kom alstublieft uit 1983. En zover, tot zover het opiumnieuwsoverzicht. Dit is opium. Leonard Cohen, wie eenmaal die stem heeft gehoord, die gaat voor de bel. Zo moet het bij onze muzikale gasten ook geweest zijn. Hun tweede CD, grotendeels met bewerkingen van Cohen's pareltjes, is gisteren verschenen, getiteld Rainy Night House naar een nummer van Joni Mitchell over Cohen. En we zijn vereerd dat ze er alle vier zijn. Hier is het Avalanche Quartet. Who were dealing Every time He gave them shelter I know The kind of man It's hard to hold a hand Of anyone Who's reaching For the sky Used to surrender Who's reaching For the sky Used to surrender And then Sweeping up The jokers That he left behind You find he didn't leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the car It's so high and wild, you never need to deal or another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill You say one day you caused his will To weaken with your love and warmth and shelter And then taking from his wallet An old schedule of trains you say I told you when I came I was a stranger I told you when I came I was a stranger Now another stranger seemed to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to. Play the game he knows for shelter. Are oh, you hate to watch another tired man lay down his dam like he was giving up the holy game of poker. While he talks, his dreams to sleep. You notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling up like smoke above his shoulder. Yeah. Whoa. Prachtig, dat was, dat. dat was het Avalanche Quartet. Straks spelen ze nog twee keer hier in Opium. Dus bent u in die buurt, komt u even langs. Kunt u het meemaken. Straks praat ik met Theo Nederland en Janke Dekker... over Liza Minelli en Judy Garland. Maar eerst nog even iets anders. Want Joep van het Hek die is naast cabaretier en columnist... ook kinderboekenschrijver. Deze week kwam zijn vierde kinderboek uit, getiteld de snelste zebra van de wereld. Het werd gepresenteerd met een voorleessessie in Dierentuin Artis. En opium was erbij. Wie wil er tegen mij rennen? Hallo? Hallo? Wie wil er tegen mij rennen? Wedstrijdje? Wedstrijdje? Wie durft? En de dieren willen best rennen, maar niet tegen de zebra. Joep van het Hek, dit is het vierde kinderboek alweer wat u heeft geschreven... Waarom schrijft u eigenlijk kinderboeken? Puur uh, dat ik het leuk vind. Dat ik het uh, vroeger voor mijn kinderen. En nu heb ik een kleinzoon. En ik denk uh, verhalen voor kinderen. Ik vertelde mijn kinderen zelf altijd verhalen. En dat ik nou, ik, ja, ik kan wel ja, een van die verhalen opschrijven. Dat was toen die gelukkige olifant. Is het een lastig publiek, kinderen? Ik denk er niet zo over na. Dus ik doe het een beetje vanuit mijn hart. Uh, maar uw kinderen zeiden vroeger niet, uh, terwijl u bezig was met een van uw verhalen van nou, uh, pap, stom, zij. Dan ging ik slaan als dat uh, Nee, nee hoor. Nee, nee, nee. Ik vertelde de kinderen hadden een vervolgverhaaltje door de telefoon. denk vanaf het toneel zat ik s'avonds om half acht had ik, uh, had ik geluidstest gedaan en dan belde ik met de kinderen. En dan had ik ze één aan de telefoon en dan vertelde ik een vervolgverhaaltje voor ze gingen slapen. En dan ging ik optreden en zij, en zij slapen. Ja. De tijger loopt naar de zebra en zegt. Niemand wil tegen jou rennen, zebra. Wie is niemand? Vraagt de zebra weer. Ga niemand maar roepen. Zeg maar dat ik tegen hem wil lopen. Eekhoorn: wil jij niemand even halen? Dat doe ik. Zegt de Het gaat om de zebra, die, die heel, de snelste zebra van de wereld. Die loopt zo hard dat uh, niemand tegen hem wil lopen. En dan, hè, het is de grap dat hij uh, dat uiteindelijk ook echt tegen niemand echt gaat lopen. Zit daar nog een soort allegorieën, in, ook voor volwassenen? Nou, het is een heel klein filosofietje. Dat je van niemand kan winnen en dat je van niemand kan verliezen. En dan word je ook het gelukkigst. En uh, mensen die de hele dag met de competitie bezig zijn... En de hele dag maar denken, ik loop van iemand te verliezen... of ik loop van iemand te winnen. 1, 2, boom. En alle dieren roepen, zebra, zebra, zebra. Niemand is sneller weg dan de zebra, die duidelijk achter ligt. Ik snap de zebra heel goed, want ik wil ook altijd winnen. En ik snap die anderen ook, die willen niet verliezen. Want uh, ja, ik... Uh, ja... Nou ja, Ze stormen samen op de eindstreep af en het is niemand, niemand, niemand, het is niemand die als eerste over de finish komt. Wat vond je van het verhaal? Leuk. Niemand is helemaal niemand, Dan heeft hij tegen niemand gespeeld. En dan, dan wint hij alsnog. En eigenlijk heeft hij niemand dan gewonnen. Eigenlijk klinkt het raar, maar ergens ook wel heel logisch. Ja. Ja, logisch. De zebra de zee, was aan het rennen. En tegen wie was de zebra aan het rennen? De giraf. Beg, uh, race jij vaak tegen mensen? Ja. En vind je dan belangrijk om te winnen? Nee, niet echt. Want één keer ben je niet het snelste, één keer ben je het snelste. Leuk. Waarom? Omdat het ja, niet voor heel grote kinderen, maar wel voor kleine kinderen. Jij ja, bent eigenlijk al een beetje te groot. Ja, ik ben tien. Wat dan is het? Niet heel erg bijzonder. Uh, misschien beter dat hij ja, heel ver ging reizen of zo. Ben jij altijd de snelste? Ik ben de ena snelste in mijn klas. Is dat balen of denk je van, nou ja, ik ben in ieder geval sneller dan uh, het grootste gedeelte? Ja, ja. Over welk dier gaat het volgende boek? Nee, het uh, volgende boek gaat over een jongetje dat niet twee dezelfde sokken aan wil. Dat heet, het boekje heet Verkeerde Sokken. En dat jongetje overtuigt de wereld. Dat het eigenlijk onzin is dat mensen altijd de tweede sokken aan hebben. Dat dat eigenlijk een heel raar gegeven is. Dat mensen dat zijn gaan doen. Dat was Jop van het Hek over zijn komende boek. Dus u bent gewaarschuwd. Er komt nog een vijfde boek. Zijn huidige boek, de snelste zebra van de wereld, is geïllustreerd door Georgine Overwater. En ligt nu in de boekhandel. Achter de façade van uh, glitter en goud ligt het drama de keerzijde. Bij Hollywoodsterre Judy Garland en haar dochter Liza Minnelli was dat niet anders. Drank, pillen, verkeerde mannen, noem maar op. musicalster Janke Dekker en uh, theatermaker Theo Nijland... die maakten een voorstelling over moeder en dochter... die beide al op jonge leeftijd succesvol waren... maar daarvoor wel een hoge prijs betaalden. En Janke en Theo die zijn hier uh, in de... Uh, in het Grand Café van de Lamar. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, Jan, een voorstelling over uh, mo moeder Judy Garland... of dochter Liza Minnelli. Waar begon het mee, het, idee? het begon met de muziek. Het begon eigenlijk met een fascinatie voor de prachtige nummers... die de dames allemaal hebben gezongen. En uh, toen zag ik een paar jaar geleden een voorstelling... en die ging alleen over Judy Garland in haar laatste dagen. En toen ging me wat meer verdiepen... en toen ja, kwam je, stuit je automatisch op Liza Minnelli... Uh -huh. En als je dan die moeder-dochterrelatie zit. ik ben altijd gefascineerd door een moeder-dochterrelatie... dan is dat wel de meest gecompliceerde die je kunt bedenken. Ja, contrapunten heb je uh, gedaan. Ja, een uh, van anderen Ander wist Dat ja. was ook een moeder-dochterrelatie. Je hebt ook met je eigen dochter nog op het podium ja, gestaan. In ja. de Oorlogswinter, die musical. Ja. Dus het houdt je inderdaad erg bezig. Het, uh, ja, ik heb een dochter en ik heb een moeder. Dus ik ja. zit er tussenin. Dus, ja, ja, maar die relatie is kennelijk ook heel... Het is een hele gecompliceerde uh, relatie. Ja. Het zal niet voor iedereen zo gelden, maar ik het. Ik zeg altijd, als een dochter haar moeder voorbij streeft, dan ziet haar moeder dat als: Oh, ze wordt beter dan ik. Terwijl als een vader zijn zoon voorbij streeft, dan zegt de vader: Dat is allemaal door mij. Ja, ja, ja. Dat is een soort van. Een moeder-zoon is ook complex, hè? Ja, moeder-zoon is ook complex. Ben je erover praten tegenover? Nou, nee, ik heb er drie liedjes over geschreven, <laughs> geschreven, geloof ik. Dus dat is wel genoeg. Ja, maar hoe, hoe was die, die relatie tussen die twee, uh, Judy Garland en, en Liza Minnelli? Was dat zo dat de dochter inderdaad de moeder voorbij is gestreefd? Ja, nee, was, op, in ja. mijn optiek niet. Ja. In mijn optiek niet, want hm. ik, ik krijg... Eh, maar het is persoonlijk, hè, ik krijg uh, kippenvel van uh, Judy Garland. En niet van Lies Manelli. Hm. Uh, dat, dat vind ik dan weer een spannende ingang. Ja. De dochter, ja goed, zoon en beroemde vaders. Het is altijd een enorm juk op je schouder. Daar gaat de voorstelling natuurlijk ook over. Ja. Maar Judy Garland, Judy Garland is natuurlijk waanzinnig. Ja. Waar, waar kennen we haar van voor, voor, de, voor de jongere luisteraar? Starsborn, en mm. natuurlijk uh, The Wizard of Oz. Ja, ja. ja. Dorothy, het kleine meisje met die, ja, uh, Dorothy, met die rode zei, schoenetjes. Ja, kindrolletje. Het is echt een kindsterretje. Het ja. gaat eigenlijk over een circusfamilie. Een moeder die haar weer toneel op heeft getrapt toen ze klein was. En... Uh, zij heeft zichzelf, zij heeft haar moeder herhaald. Dat heeft ze ook met Luis Manelli gedaan. Die, die er nu ontzettend last van heeft in deze voorstelling. Ja. En helemaal niet verder komt. Nee, het, het, het zit er echt heel erg dwars. Zo dwars zelfs dat ze tijdens een soort opnames... hij ziet bij haar thuis, haar moeder aan haar verschijnt. Hè? Dat is het idee, toch? Achter ja. de voorstelling? nou ja, uh, Liza heeft net als haar moeder... een enorm pil- en drankprobleem. En uh, Liza laat zich regelmatig opnemen in de Betty Ford-kliniek. Maar in onze voorstelling besluit ze het een keertje zelf te doen. En dat gaat niet helemaal goed. Mm -hmm. Dus uh, er, er gebeuren rare dingen op het toneel. Waaronder dat ineens. Haar moeder verschijnt... In de rol van Dorothy uit The ja. Wizard of Oz. De dus, droom van alle Amerikanen. Ja. Dus dat is een behoorlijke kwelgeest. Ja, daar staat uh, Jelka van Hout ineens uh, met een soort uh, tutu-rokjes ja. bijna. En <laughs> staat ze op het podium. Mooi, mooi beeld overigens ook. Liza Minnelli, ook weer voor de jongere luisteraars. Waar kennen we haar van? Nou, haar beroemdste rol is natuurlijk Cabaret. Sally Bowles. Sally Bowles en, uh, Oscar ervoor gekregen zelfs, toch? Oscar ja. voor gekregen. En wat dat betreft heet ze hetzelfde syndroom als haar moeder. Haar moeder bleef voor eeuwig Dorothy uit The Wizard of Oz. Hm. En zij is voor eeuwig Sally Bowles uit Cabaret. Ja, we kennen er ook nog uh, uh, hiervan. Even een fragment laten horen. Start spreading the news. I'm leaving today. I've bought a ja. be a part of it's New York. Uit de film met Robert De Niro, New York, New York. Geflopt ja, overgezet. Hele slechte Bepaald film. Geen succes. Maar nee, goed maar vond ik wel een aardige film. Ja, jij, jij bent het een aardig. film. Ja, ja dit, met een mooie saxofoon solo onder ja. Ja. de straatlantaarn. Ja, ja. en een mooie soundtrack sowieso. Ja. Ja. De, ja, de muziek was goed. Ja, ja. ja. maar de, de, de, het spel wilde, het wilde niet, niet, niet echt hmm. verkopen in, in ieder geval. Nee. Ja, ja. Um, ze, ze, zit, ze zit dadelijk met een probleem. Haar moeder verschijnt uh, aan haar. Kun je zeggen dat die moeder het gevoel heeft dat ze alles veel beter heeft gedaan dan die dochter? In het korte leven dat ze uh, ge, geleefd nee, heeft. Nee, nee, nee. Dat kun je niet zeggen. eigenlijk Als we het even heel klein menselijk bekijken. is Liza Minnelli de dochter van een verslaafde. En is ze dus eigenlijk altijd een moeder voor haar moeder geweest. Mm -hmm. En uh, Judy wil maar. Uh, ja, met alle punten bewijzen dat ze wel degelijk een moeder is geweest. Of dat ze natuurlijk nooit geweest is. Ze heeft is. wel 19 zelfmoordpogingen gedaan. Hm. Dus dat zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal mensen wat, mensen ja. Mensen doen het één of twee keer, maar... Ja. 19, ja. alles is ook echt Amerikaans, hè. Overtreffende trap. Ja. ja, het aantal, aantal, aantal huwelijken ook, hè, geloof ik. Ja, ja zeer. Zes, zes mannen, vijf mannen. Waarvan Fiekig ze getrouwd. allebei ook met een homo getrouwd zijn. Dus ze, daarbij vallen ze ook in herhaling. Dus ja, het is hopeloos, stel. Ja. Maar wel vermakelijk. Ja. Ja, ja, vermakelijk, maar ook wel heel erg treurig tegelijkertijd. Ja. Er zit een hele mooie, uh, bijna integraal opgenomen uh, monoloog van Judy Garland die ze zelf voor de bandrecorder heeft ingesproken. En echt zo'n fuck you monoloog waar ze de, waar ze de wereld rots scheldt. Mm -hmm. En zich beklaagt over haar status. En dat, is heel, dat is heel aangrijpend, vind ik maar heel mooi. Ja. Had je er willen zien optreden? Ja. Waar het oh, mogelijk nou, geweest? Ja. Ja. ja, dat is waanzinnig in Carnegie Hall, geloof ik, haar laatste optreden. En dan zingt ze gewoon over de rainbow, denk ik. En nou ja, dit is ze is dronken of verdoofd, maar dat is nou ja, is fantastisch. Ja, want ze ja. weet dat het ook haar laatste op op is. Ja, dat soort ja. afscheidsconcert was, ja, dat toch? Ja, ja. ja ze ja. kan het ook helemaal niet meer eigenlijk, maar... Nee, nee. Nee. Het gevecht. Ja, met met die ze heeft heel veel afscheidsconcerten gehad natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Dus je wist nooit of ze er weer bovenop zou krabbelen. Ja. Maar ja, daar ja. is ze nooit meer bovenop gekrabbeld. Nee. Je hebt Liza Minelli nog. Uh, ik heb Leizer gezien, de ja, Afgelopen maart in Londen. En dat was toch wel een enorme belevenis. Er staat wel iemand op het toneel van een kaliber, wat ik in Nederland nog nooit heb gezien. Mm -hmm. En dat heeft alleen al te maken met de manier waarop ze op dat podium staan en en ongegeneerd kunnen opkomen... en voor ze nog maar een noot gezongen hebben... tien minuten applaus in ontvangst nemen. Zonder dat je als publiek denkt, dit is gênant. Mm -hmm. Het is zo... Dat applaus nou, is bijna hun... Dat is Hollywood hun royalty is dat. Hollywood royalty, waarin. ja. ja. ja, ja. Shafi kon het ook, Shaffy Shafi kon ja. het ook, heel goed. Ja. Dus we, we weten hoe Nederland ook er om te gaan, in ieder geval. Uh, hoe is het? Want jij speelt haar zelf... terwijl het was... Dat was niet de bedoeling, hè? Nee, nee. Dat is niet de bedoeling. Dat, uh, je bent, want je bent de producenten van ik deze ben de voorstelling. Je hebt, dus jij bij... hebt het uh, aange, aangezwengeld, heb ik Ja, ik wilde dit, uh, dit stuk maken. En we zijn heel lang aan het casten geweest. En we hadden uiteindelijk iemand gecast voor Liza Minelli. Maar ja, die werd ziek, dus... En het moet door. En het moet door. En um, ja, toen konden we kiezen of weer een hele lange auditiereeks. En we hadden er al heel veel gehad. <laughs> en toen zei de regisseur op een gegeven moment... Ja, waarom ga je het dan niet zelf doen? Ja? Dan moet je wel even een knop omzetten. Dat was even een knop omzetten, ja. ja. ja. Nou, dat... We hebben het zo, zo naar de, de, degenen die het doen, dus Jelka en Janke, toegetrokken. dat het. Kijk, je, je, je krijgt niet Judy Garland op zijn avond, want die is gewoon dood. Maar je krijgt Jelka van Houten, die ook via de vertalingen die ik heb gemaakt van al die songs, mm -hmm. um, een gevoel oproepen. Een liedje hoeft maar een gevoel op te roepen alleen. En Jelka heeft bijvoorbeeld veel meer een country feel dan, dan, uh, dan een garland feel. Maar toch is het persoonlijk en het is toch heel mooi gezongen. En ik heb nog niemand horen klagen van... ja, maar het klonk helemaal niet als. Dus we doen ze ook helemaal niet na. Het is geen En toch komt het overtuigend over dat ze daar wel degelijk staan. Tenminste, dat was mijn ervaring. Je speelt meerdere rollen. Je bent eigenlijk al die overleden echtgenoten bij JSO. al die ongeveer overleden echtgenoten. En de moeder. En ook een beetje Theo Nijland. Ja, ook nog Theo Nijland. Nou, je hebt ook een paar nummers geschreven... speciaal voor deze voorstelling. Waarin je ook in een van de nummers bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, het circus, hoe heet het prachtig? de, de nee, kerm, kermskind. Kermskind, ja. kermskind waar, waarin je... Uh, in feite een, een, het voor haar opneemt. Hè? Voor, ja. Voor, ik voor heb een je beetje onderwijze. een manipul manipulatieve functie... in die voorstelling. Soms ben ik voor de Tom St want we zijn toch spoken in haar hoofd. Dus ik ben soms uh, ben onvoorspelbaar. En dan heb ik gewoon een lied over haar vak... en dat ze de stilte op moet zoeken en weg, ja. weg moet van het kermis. Ja. Van het lawaai. Ja. Want zij moet natuurlijk weer aan het werk komen... Wat er niet lukt. Nee. Ik heb uh, de voorstelling gisteren in Laren gezien. Een collega van mij zag hem in IJssel zijn. En die nam de volgende publieksreacties op. Vond het vond geweldig. Echt waar. Ik uh, moet zeggen dat ik van het begin tot het einde... Geboeid hebben zitten luisteren en kijken. Heel bijzonder, heel erg uh, verrassend. Uh, ja, leuk eigenlijk. En ik ben heel veel wijzer geworden over het leven van de beide dames. Verhalen liepen een beetje door elkaar heen... dat soms een beetje moeilijk te volgen was. Wat ik wel jammer vond is dat uiteindelijk... eigenlijk in de oorspronkelijke tekst, dus in het Engels... bijna niet gezongen werd. Heerlijke muziek. Het mocht alleen een beetje zachter. Nou, ik heb uh, in een notendop zeg maar het hele leven van Judy Garland en Liza Minnelli uh, beleefd. Echt beleefd. Ik was er persoonlijk niet heel erg van gecharmeerd als ik eerlijk ben. Ik vond het vooral echt traag gaan en met net iets te veel herhalingen voor mij doen. Het geeft heel mooi de relatie weer sowieso tussen moeder en dochter. Maar ook natuurlijk hoe die twee vrouwen zichzelf in hun hele leven gevoeld moeten hebben. Ja, ik vond het heel erg mooi om dat te zien. Ja. <grijpt> Mooi om te zien, nou, dat is een mooie, mooie afsluiting. Ik ja, vond het we wel leuk, die man die zei traag en veel herhaling. In IJsselstein hebben wij het eerste deel nogal door elkaar gegooid. <lacht> we waren een beetje van de rit. We hebben alles twee keer gezegd. We al hebben alles twee het, keer ja. gezegd, inderdaad. Dat klopt wel. <lacht> Dus die nou, man heeft heel goed opgelet. Ik zou zeggen, <laughs> hou dat vast vooral. Misschien dat dat uh, tot uh, nog meer positieve reacties leidt. Uh, <laughs> Toch? Ja, goed. Dank jullie wel dat jullie er waren. Janke Dekker, Theo Nederland. De voorstelling Garland en Minnelli. Minnelli. Ja, Liza, Liza Minnelli. Ja, ja, ja, gaat volgende week maandag 30 september in première... in de Schaalburger Leiden. En, uh, is deze week nog te zien. Zevenaar en ons. tournee loopt tot en met half januari. Dus ergens bij u in de buurt. Gaat dat zien. Open je missen weer naar het journaal... Van, uh, van drie uur, dan zijn we er een heel uur. En dan nog een uur, dus nog een anderhalf uur in totaal. Tot zo. Opium. De slag om de Noordpool is begonnen. De Russen willen er olie winnen... en hebben actievoerders van Greenpeace gearresteerd. Hoe loopt dit gevecht af? Maandag gaat de film De Nieuwe Wildernis in première.